Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De man die gisteren vijf mensen doodschoot in Burlington... in de Amerikaanse staat Washington, is gepakt. De politie heeft bijna 24 uur op de man gejaagd. De schutter opende gisteren het vuur in de Cascade Mall. Er ontstond grote paniek. Mensen sloegen op de vlucht of verstopten zich in pashokjes. Vier vrouwen werden door de man direct doodgeschoten. Een vijfde slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De schutter vluchtte het winkelcentrum uit en maakte dat hij wegkwam. Korte tijd later werd hij lopend gezien op een snelweg. Toch duurde het bijna nog een dag voor de politie hem te pakken kreeg. In de Jordaanse was dat Amman is vanmorgen een schrijver doodgeschoten. Dat gebeurde voor de rechtbank. De schrijver Nahed Hattar werd vorige maand opgepakt... nadat hij een tekening op Facebook had gedeeld... die werd gezien als anti-islamitisch. Hattar zei dat dat niet zijn bedoeling was... en dat hij alleen de spot wilde drijven met IS... Hij gaf zichzelf aan bij de politie en werd gearresteerd. Hattar werd doodgeschoten vlak voordat zijn rechtszaak van start ging. Het noodbevel dat gisteravond werd ingesteld in Maasluis... lijkt erop gericht om twee groepen uit elkaar te houden. Bewoners van het burgemeestersplantsoen... hebben last van jongeren uit een aangrenzende wijk. De afgelopen dagen zijn onder meer stenen door ruiten gegaan. Gisteravond dreigde de situatie uit de hand te lopen... toen bewoners die zich in een appgroep hadden verzameld verhaal wilde gaan halen bij de jongeren. Er was enkele uren sprake van een zeer gespannen situatie, melden ooggetuigen. De Apenkop, de karakteristieke trein met de bolle voorkant, maakt vandaag zijn afscheidsrit door Nederland. De reis begon in Maastricht en eindigt in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De Apenkop heet eigenlijk Mat64, een afkorting van materiaal 1964... De gele trein was ruim 50 jaar een bekend gezicht op het Nederlandse spoor. Zeven machinisten en tien conducteurs lossen elkaar af tijdens de zeven uur durende rit. Het weer nog later vanmiddag geleidelijk meer bewolking. Aan het eind van de middag neemt de kans op een bui vanuit het zuidwesten toe. Met 22 tot 26 graden is het warm voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Ja, dat was Leslie Odom Jr., Look for the Silver Lining. En ga ik nu beginnen met een uh, aantal nummers uh, van uh, de film Whiplash. Hier is John Wason met het nummer Caravan. Het gaat om de drums natuurlijk, de hele film draait om de drums. Caravan dus van Whiplash, de film. We gaan nu even zijn nummertje Eddie Harris tussendoor met Exodus. En dan gaan we weer verder met wat stukken van. een stuk van uh, de film Whiplash. ja dat was Eddie Harris met Exodus het volgende nummer is dus weer van Weble Whiplash original motion picture Justin Harwich met Overture This young lady would like to call one thing to your attention, and that is, you might notice that we have an overhead microphone here. The reason for this is that all of Miss Lynn's shows during her stay here at Leo's are being taped, and they're going to take the best of the tapes when they get back to New York, and they're going to press them into an album that's going to be called Gloria Lynn Lynn. All right, Even het laatste nummer van uh, uh, mijn blokje van Whiplash. Stan Getz met In Intuit. <laughs> Ja, de film Whiplash dus hij is te zien op Netflix Volgende nummer Summertime Kate Edmondson De volgende nummer is er van Rocky horen. Eerder al met Erik uh, Troevas uh, een duet laten horen. En nu Laidu van haarzelf. Charlie Parker met The Gipsy. Een opname uit 7, 29 juli 1946. En daarna Oscar Peterson, I Got It Bad But That, and that Ain't Good. We gaan het uur alweer uit met Horsier, Horsier. Horsier. Cherry Wine. Live. Fijne zondag. I I see home But she burns Like